Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Twee politieagenten die een dronken vrouw seksueel hebben misbruikt. zijn veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Ook moeten ze haar een schadevergoeding betalen van 1200 euro. De straf is gelijk aan de eis van het OM. De agenten van 41 en 44 uit Overijssel. gaven in februari 2012 tijdens carnaval een lift aan de vrouw. Onderweg stopten ze en hadden ze op de achterbank beide seks met haar. De agenten waren na het incident al ontslagen. Financieel woordvoerders van de Tweede Kamer debatteren vanavond met premier Rutte en minister Dijsselbloem over de gevolgen van het Griekse referendum. Het debat is door de SP aangevraagd. Morgen komen de ministers van Financiën in Brussel bijeen in de Eurogroep om te praten over hoe het verder moet met Griekenland. De SP wil weten wat de Nederlandse inzet daarbij zal zijn. Roger van Bokstel wordt de nieuwe topman van de Nederlandse spoorwijgen. Hij is aangesteld voor de periode van één jaar. De 61-jarige van Bokstel was tot voor kort bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Mensis. Daarvoor vervulde hij een aantal politieke functies voor D66. Van Bokstel volgt bij de NS Timo Huges op, die moest vertrekken. Tom Dumoulin is afgestapt in de Tour de France. De renner van Giant was een van de slachtoffers van een ernstige valpartij. Gilletruidrager Fabian Cancellara kwam eveneens te val. De Zwitser sloeg over de kop en kwam hard op zijn rug terecht. Maar hij probeerde zwaar gehavend nog wel zijn weg te vervolgen. Ook Laurens de Dam van Lotto Jumbo lag op de grond, maar is inmiddels weer opgestapt. Serena Williams staat voor het eerst sinds 2012 in de kwartfinales van het tennis-toernooi van Wimbledon. De nummer 1 van de wereld versloeg haar oudere zus Venus met 6-4 en 6-3. Het weer, de stapelwolken verdwijnen, de wind neemt af. Halverwege de avond is het nog 17 tot 22 graden. Vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen wordt het met een warme zuidoostenwind 25 tot 30 graden. Ochtends is er dan geregeld zon. In de middag en avond is er kans op buien mogelijk met onweer. En woensdag wordt het een stuk koeler. Dit was het DFM. En... Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A15 richting Gorkum vanuit Rotterdam. Tussen Sliedrecht en Gorkum 8 kilometer. Richting Rotterdam tussen Knoppen Gorkum en Hardingsveld giessendam na een ongeluk 5 kilometer. De linker is dicht. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht 5. De A27 Utrecht Gorkum bij Lexmond 5 kilometer. De A27 Utrecht Breda bij Werkendam 4. Op de N15 richting Rotterdam vanaf de Europoort. Tussen Briele en Spijkenissen over 7 kilometer.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 You're being right I hope you meet her someday, I did next Sunday I saw her in the park, pocket, thought That's a bit fine She said, welcome to the club, man, this is Bob. Yeah. Man, six foot ten, he is my husband This marriage, You wanted to see me carried away On a stretcher, severely Harry. Telling you all, he was pretty tall He had local, a freaky place like Albert Hall No kisses. Start messing around with a girl who starts undressing when you're known it for a minute. Cause you never know what's in it. It's just wicked, you must Miss But you sure won't win no place. I'll play like hey, yours, I want this in day. Oh, care. Jesus Christ. So got to remember this is it's only fair I Yum, yum, give me some. Yum, uh, uh, uh, uh, yum, give me some. So what you gonna do, what you gonna do? Yum, yum, give me some. Ik kan niet geloven dat het echt was, zij de mijne zijn. Ze leken mix van Duits, Castilla en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij toen zij zei, Je suis Nederlander. Oh, je parle un die peu Franse. En ik zei: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 Maar is echt ze haat voor gek, haat voor seks. Nu wil ik er huren. Als je bitch wilt chillen, is het geen probleem, dan ga ik er heen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank. Endux, ik heb drank. Endux, als je bitch wilt chillen, is het geen probleem, dan ga ik er heen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank. Endux, ik heb drank.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 Just cry. Nuevos italianos crean aquí impávidos fierros de la velocidad Van ZFM. ZFM Zandvol. ZFM Zandvol. 106.9 FM. ZFM.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 I don't mind though. Just glad to be free.